De politie heeft iemand aangehouden in verband met de fatale brand in Arnhem afgelopen dinsdag. Hij of zij wordt verdacht van betrokkenheid. Bij de brand kwamen twee mensen om het leven, de bewoonste van het huis waar de brand uitbrak en een andere vrouw uit Arnhem. In Wateringen is een jongen opgepakt die had gedreigd met een schietpartij op zijn school. Leerlingen, ouders en docenten kregen de afgelopen avond een mail waarin de jongen schreef dat ze maandag allemaal neergeschoten zouden worden...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 Bewijs in de zaak van Natalie Holloway dat groots werd aangekondigd... blijkt nep te zijn. Een Amerikaanse televisiepresentator had via sociale media bekendgemaakt... dat ze informatie had die de vermissing zou kunnen oplossen. Maar volgens het OM van Aruba is ze opge opgelicht. De journalisten kregen kleding opgestuurd dat niet van Holloway bleek te zijn. En ook toegestuurde foto's waren nep.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 Okay. To slide There ain't no doubt about it. I just don't think about it. I, there ain't no doubt about it. Tonight I'm gonna teach Love Flow ja, que te is Pero rencor bebé yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo no sé ni que lo que te pasó estás tan raro que ni te distingo yo valgo por dos de 22 cambiaste un ferrari por un gringo. cambiaste un rolex por un casio vas acelerado dale despacio ah mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también ¿cuánto por donde me ven aquí me siento en rehén. por mí todo bien yo te desocupo mañana y si quieres traértela ella que venga también te haré nombre Sona buena, cara, mente, no es como suena, El nombre de persona buena.